Er France KLM schrapt 800 banen, melden Franse media. Dat zou morgen bekend worden gemaakt tijdens de presentatie van de jaarcijfers van 2014. In de Franse tak van het bedrijf zouden bij het grondpersoneel 500 banen verdwijnen, bij het cabinepersoneel 300. Vooral de luchthavens in Marseille en Toulouse worden getroffen. In Rome heeft de politie een groep Feyenoord-fans van een plein verdreven. Volgens Italiaanse media waren de supporters dronken en gooiden ze met flessen. Ze zijn in de stad voor de uitwedstrijd morgen tegen AS Roma in de Europa League.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 In een ziekenhuis in Kortrijk in België krijgen pasgeboren baby's een enkelband om. Het is een proef om ontvoering van pasgeborenen tegen te gaan. Door de enkelband met een sensor kunnen beveiligers op schermen zien waar de baby is. Dan gaat een alarm af als het kind niet meer op de kraamafdeling is. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Schalke 04. In Gelsenkirchen won de club uit Spanje met 2-0. FC Basel en Porto speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer, het blijft droog en vriest vannacht 1 of 2 graden. Morgen geregeld zon, in de avond meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Vrijdag wordt het een grijze dag met smiddags regen. Dit was het en... Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met, met nu de nacht. Van je leven met alle mensen, ben je gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in mijn ziet Wil je rang leren kennen, maar misschien wil jij dat niet